Mevrouw Van der Veld, wat zou u ervan vinden als we bij het betrokken bullet aangeven. Uh, indien een van de drie initiatieven voortgang vindt, dan zien we af van de openbare parkeerplaatsen. Ja, ik heb het niet precies in mijn hoofd, maar dat als voorzin. Ja. Ja, dat we het echt koppelen aan deze drie planinitiatieven. Mag ik erop reageren, meneer de voorzitter? Ja? Wat mij betreft wel een vraag. Oh ja, nee, nee, nee want, uh, u was nog even aan het schrijven. Ja, klopt. Ik heb dat inderdaad uh, net aangegeven, uh, zowel hier in de zaal als even snel, van dat indien. En ik had uh, zelf ook al een, een tekstje bedacht van uh, dat de bullet 2 dan wordt in, in te stemmen met... en dan daarvoor, voor de zin, indien voor de uitvoering van deze plannen noodzakelijk. En dan de rest... U zou me er enorm mee geruststellen, want stel het gaat niet door, dan we hebben we wel dit besluit genomen vandaag. Dus daar kan ik mee leven. Ja, maar dat betekent dat, uh, dat u het op een uh, ander niveau deelt. U zegt het geldt eigenlijk voor alle bullets, begrijp ik dat? Nee, oh, nee, nee voor, voor, voor uh, de, de eerste bullet van ja. uh, besluit 2. En die andere bullet is dan een normale gevolgtrekking dat het particulier gaat worden, dat kon ik zelf dan ook wel invullen. Ja, dat, dat is niet zo moeilijk maar daar, daar kan ik ook niet zo heel erg mee zitten maar het gaat mij erom dat we niet straks die plekken kwijt zijn en dat er een contract wordt opgezegd of een overeenkomst in dit geval en uh, dat is pech maar plekken weg vandaar het college ondersteunt die verbetering oké, okay, dank u wel uh, materieel gesproken betekent dit een abonnement en uh... Mijn ervaring zegt mij dat dit een zodanig overzichtelijk abonnement is dat dat niet op papier zou hoeven wat mij betreft. Dus ik zal hem onthouden en bij de stemming even sonderen of dat draagvlak heeft dat niet, mevrouw van der Veld. Ja? En als ik het vergeet dan bent u de eerste die mij helpt. Dank u wel. Mevrouw Tjallek, dat was wat u betreft in eerste termijn? Ja meneer de voorzitter. Dank u wel. Behoefte nog aan een tweede termijn? Meneer Kramer? Um, ja voorzitter, um, de wethouder heeft me niet ervan kunnen overtuigen dat zeg maar, met het vervallen van de parkeerplekken op het uh, Watertorenplein, dat daar integraal uh, ja, een oplossing voor is. Natuurlijk realiseren wij ons dat zodra je daar gaat bouwen uh, en je wil ook iets hebben wat nog betaalbaar is, um, dat je daar plekken zou moeten laten vervallen. Maar je moet zeker ook in kaart kunnen brengen uh, waar je naartoe gaat met die parkeerders. En in, in dat opzicht vind ik het wel merkwaardig dat uh, de oudere partij die altijd uh, heel erg veel over de middenboelige heeft gezegd daar geen mening uh, over heeft. Want het betekent wel wat ook voor het gebied waarin u uh, zelf, zelf woont wat daar gaat gebeuren met het, uh, met het uh, parkeren. Um, dus... Um, ja, juist dan ook. Uh, dus dat, dat zou ik graag integraler uh, oh. willen, willen zien. U heeft een interruptie, meneer uh, Kleine maar, maar minister interruptie. Steedman. Ik woon niet voor Voosjeplein. Jij ja, jij bedoelde mijn buurman natuurlijk. Maar ik kom wel straks aan de beurt als, uh, als het over het Zwarte Veldje gaat op termijn. Ja, nee? nou voor, ook voor u heeft het uh, okay. gevolgen. Dus, uh, maar maar het ook, voor, ook voor alle mensen die daar wonen. En ook voor alle toekomstige ontwikkelingen die er in het dorp zijn. Oh, maar dat ik, eh, ik zal er niet al te ver op doorgaan maar ik beaam dat het parkeerprobleem echt gigantisch is en gaat me vragen aan de mensen die in de Tollenstraat wonen, ik noem maar wat nou ja juist, kijk en als u dan dit voorstel ziet kunt u ook zien dat als je 141 plekken gaat onttrekken ja, dat het gevolgen heeft voor andere gebieden dus uh, dat moeten we ons wel goed realiseren en daarin vind ik zeg maar, de beantwoording van, van, van, uh, van de wethouder nog steeds uh, mager, dat ik uh, ja, dat ik gewoon een probleem in de toekomst verwacht. Dus ik zou graag willen, ook als er ontwikkelingen zijn op het watertorenplein. dat de wet al kan toezeggen dat zeg maar, gelden die dan misschien daar worden gerealiseerd, dat die voor oplossingen zou kunnen worden gebruikt om elders parkeer, uh, uh, ja, plekken te kunnen realiseren. Dat daar wel ook rekening mee wordt, uh, wordt gehouden. Ja, voorzitter. Uh, nee, nee, meneer, meneer Tonen, meneer Steegman was net iets eerder en daarna kom ik bij u. Ja, ik, het, het, het houdt mij ook bezig. Ik heb zondag namelijk voor het eerst gezien... en ik weet waar u gaat wonen. Als u al zou wonen waar u gaat wonen... dan had u afgelopen zondag kunnen zien, als u beneden naar beneden gekeken had... dat er allerlei parkeerplaatsen uh, geanceneerd werden voor het LDC. Die waren dus vanaf de Prinsessenweg erop gekomen. En dan... De enige vraag die ik dan had was... Is het LDC-parkeergarage, staat die nou vol of willen ze er niet in? Maar ik nogmaals in. aangeven uh, ja, dat, het een, dat het echt een probleem is. Aan de andere kant vind ik dat ik met mijn wethouder moet praten... dat ja, als je daar ooit iets van wil gaan doen op, uh, op het Waterloopplein... Ja, dan, dan, dan of het, water, of toren, het Watertorenplein, ja. het is bijna hetzelfde. Maar dat je dan toch... Ja, dan, dan, dan zou je toch in eerste instantie moeten zorgen dat je, daar, dat je daar ruimte gaat maken voor de architecten die daar een ding willen gaan neerzetten. Het is niet anders. Nou, het, het is een keuze die voor ligt. Kijk, uh, anderzijds, die plekken die zijn nu ook mede bestemd voor, voor toerisme. Uh, het zal ook direct gevolgen hebben voor mensen die daar in de buurt hun zaak hebben. Ik noem bijvoorbeeld strandtenten. Ja, ja die missen gewoon een, een aantal plekken waarvan hun bezoekers verder... Van hun tent uh, kunnen parkeren. Dus ja, het zal, het zal zeker effect hebben. Nu staan wij natuurlijk niet, uh, uh, wij zijn altijd ook voorstander geweest om, voor een ontwikkeling van de Middenboulevard. Maar wat we nu zien is dat er eigenlijk de integraliteit van het hele plan wordt losgelaten. En dat, ja, dat ik denk dat dat in de toekomst ons gaat opbreken. Zeker ook met de ontwikkelingen die elders in het dorp worden gerealiseerd. Dat je juist alle mogelijkheden moet uh, benutten om parkeercapaciteit uh, te realiseren voor de toekomst. Meneer Kramer, u heeft nog een interruptie van meneer Tonen en daarna van meneer Sandbergen. Meneer Tonen. Ja, voorzitter. De heer Kramer zei net als ik het goed gehoord heb. Uh, de middelen die we, de op, van de opbrengsten van het Watertorenplein om die te gebruiken voor eventueel uh, parkeerfaciliteit elders. Maar uh, wij hebben de afspraak dat die middelen terecht moeten komen in de rondexploitatie. Dus dan, wat u zegt is eigenlijk een afwijking van de afspraken die gaan over de grondexploitatie. Nee, zoals u weet, meneer Toon, want u weet hoe ook die Grex hier in het LDC, daar is ook een winstneming genomen. Dus waarschijnlijk zal er ook een, een Grex komen voor het Watertorenplein. Daar kan of verlies worden genomen of een winstneming, dat weet ik niet. Maar nee, nee, nee, dat kan niet, want we hebben de afspraken ook van de verevening met de stukken. Dus, dus het, het, het, en we weten dat die andere stukken in alle waarschijnlijkheid verliesgevend zijn en uh, dat waartoreplijn uh, winstgevend is, maar we zullen eerst moeten kijken nou ja, naar kijk, de verevening die, stu die, die stukken die zijn uh, geheim dus het is lastig om daarover te discussiëren, maar nee, we zouden graag nee, misschien wel in, de, in debat over willen, maar dan zou in beslotenheid moeten gaan. Hey, ja, maar het hoeft nu niet, denk ik, maar... Uh... Nee, maar het is wel de hele basis van waar we nu over stemmen, want juist het bestemmingsplan, waar ook die Grex onderdeel van is, en ook die, die, die, die studie voor dat parkeren, dat is ook weer een stuk uh, onderbouwing, zeg maar, van de plannen die er... ...mogelijk zijn op het Watertorenplein... ...en de rest van de Middelboulevard. Nou ja, en dat op het wordt het moment, volledig losgelaten nu op ja, Maar moment. op het moment dat je verevend... ...dan kun je geld van de een naar de andere kant sluiten. ...dat betekent dus dat je eventueel het plein, ...zoals ik het net heb zou kunnen realiseren. Ik, ik, ik, ik, ik hoop het... En, ...maar ik verwacht dat zeker, zeker ook door de ontwikkeling op het Badhuisplein... ...dat je alle... ...capaciteit die op het Vavouwseplein is om daar parkeren te realiseren... ...dat je die nodig hebt voor de ontwikkeling van het Badhuisplein. Of je moet willen dat op de boulevard zelf parkeergarages worden gebouwd... ...maar ik denk niet dat dat voor de stedenbouwkundige en de ruimtelijke kwaliteit van Zandvoort... ...erg aantrekkelijk is. Dus dat je dan wel goed moet beseffen dat hetgene wat je op het plein, ...wat je daar een parkeerarsenaal, dat je dat moet ingezet voor het Badhuisplein. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het Pellersgebied... Meneer Kramer, u heeft nog een interruptie van meneer Sandbergen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, heer Kramer, uh, het uh, punt parkeer is natuurlijk uh, een belangrijke zaak hier in Zandvoort. Um, misschien is het daarom ook aardig om even te memoreren dat uh, vorig jaar het college, en met name deze wethouder, heeft toegezegd dat in 2017 de parkeerproblematiek door het college wordt opgepakt. Dank u Meneer Kramer, u had nog het woord. Ja, zeker, voorzitter, maar. volgens mij uh, uh, uh, ga het over iets anders waar de heer Samberg nu over heeft. Want dat gaat juist over de vergunningenbeleid. En hier hebben we het over het aantal parkeerplekken. En die aantallen die gaan met, uh, zeg maar, met dit raadsbesluit, die komen te vervallen. Dus we missen in één keer 141 plekken. Ja. Meneer Zandbergen, nog een behoefte reactie. Uh, voorzitter, nou een korte reactie. Als het college een, uh, zich gaat buigen over de parkeerproblematiek hier in dit dorp... dan zal ze zich niet alleen beperken tot uh, datgene wat u uh, bedoelt. En dat is trouwens ook belangrijk. Um, maar uh, ik ga er vanuit... En zo heb ik het begrepen in 2017 dat het parkeerproblematiek hier in het dorp in het algemeen wordt bekeken. En dat is datgene wat dit college heeft toegezegd. Dank. Meneer Kramer gaat u verder. Ja, voorzitter. Ik, ik vervolg even mijn betoog. Um, Juist het feit dat er nu drie plannen zijn. Nou, ik heb al gezegd dat het leuke, leuke plannen zijn om te zien. Um, daar is ook die nultoets uh, op geweest. Nou, dat zijn die criteria waar de heer Tonant op heeft. Nu zegt het college wel van ja, die nultoets kunnen we alleen ter, ter kennis nemen. Maar ik heb ook begrepen, en dat is wellicht na een toezegging uh, van u in de, in de commissie... is er een brief uh, binnengekomen van G-architecten... ...waar ze in ook uh, uh, tijdens de behandeling van de agentenpunt en commissie door het college van Beek erkent ...dat de er nul meter achterhaald is en niet voor verdere procedure moet worden meegenomen. Ook vastgesteld dat de drie planveelstellingen die steeds verder worden doorontwikkeld per 7 maart 2016 zijn bevroren. En vanaf dat moment gelden als het plan dat in de inspraak een uiteindelijke besluitvorm zal worden meegebracht... Is, is, de, is dat ook zo? Want ik, ik, ik zie diverse plannen die nu nog doorontwikkeld worden. Of is, is er wel echt op een gegeven moment een, een harde eis gesteld van tot hier zijn de plannen en die blijven geldend uh, voor ook dadelijk in de inspraak? Meneer de um, daar kan ik antwoorden? Nee. Ja, voor... U krijgt uiteraard het woord. Ik denk, dat, maar voorzitter, ik denk dat de wethouder wel kan antwoorden... maar misschien niet op dit tijd zit. Uh, zijn uh, het zich. weer eens, meneer Kramer. Ja, dat zijn we wel vaker, voorzitter. Um, ja, wat de VVD betreft... Um, zoals ik al eerder zei... Het, het, het, het proces zoals het nu gevolgd wordt... dat is niet hetgeen zoals wij het voor ogen zien. Wij zouden juist vooraf de kaders willen meegeven... dat je ook weet van... Hoeveel woningen daar worden gerealiseerd. Voor wie je daar gaat realiseren. En um, ook met betrekking tot parkeren. Hoe, hoe de eisen daar worden. Ik denk dat je dan aan de hand van de plannen die er nu ligt. Daar kaders aan mee zou kunnen geven. En dat eventueel de plannen daarop kunnen worden aangepast. Wellicht dat er ook nog andere investeerders zijn. Die mee zouden kunnen, kunnen doen. Want ja, waarom zich beperken tot deze drie. Terwijl je misschien... Uh, vanuit een ander ook in financieel opzicht misschien nog een betere plannen voor de gemeente zou kunnen, kunnen realiseren. Um, ja, Zien wij het proces tot dit moment uh, ja, niet goed. Dus um, ja, daarom kunnen wij ook niet instemmen zeg maar, met het nu al laten vervallen van, uh, van de parkeerplekken op het uh, Watertorenplein. Daar komen we, meneer Kramer. Iemand anders nog in tweede termijn? Mevrouw van der Pas. ik vraag me gewoon even af of het handig is dat je zeg maar een bepaalde pijldatum aanhoudt en dat je plannen daarna niet meer zou mogen wijzigen. Volgens mij is het alleen maar in ons voordeel als, als uh, uh, de partijen gewoon door blijven ontwikkelen. Want naar mijn idee worden de plannen alleen maar mooier en beter. Dus uh, ik vraag me af of dat wel verstandig zou zijn, meneer het. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, met alle uh, respect voor de parkeerplaatsen die genoemd worden... wil ik toch terugkomen op het CDA-standpunt. Uh, parkeer is natuurlijk belangrijk. Maar het valt uh, als je keuzes gaat maken voor het CDA... Uh, niet in de proporties. Dan heb ik het over 40 plaatsen voor casino. Daar is een alternatief voor in de directe omgeving. Dan heb ik het over uh, enkele werknemers, het circus... Ik weet dat de toeristenkaarten te koop zijn voor mensen die in direct de directe omgeving, zelfs langs de boulevard bij het fiscaal parkeren terecht kunnen. Uh, voor pensioenhouders dus en voor gasten die Zandvoort binnenkomen. Dan uh, met de bewoners waar vergunninghouder, uh, vergunninghouder voor is, dan zeg ik van ja, uh, het CDA is heel duidelijk. Uh, daar zullen absoluut wel oplossingen voor gevonden worden. En uh, als het niet voor iedereen kan, dan is politiek bedrijf ook kiezen voor een leeg. ...plein voor woningen die gebouwd uh, kunnen worden... ...en voor het aanzien van Zandvoort wat aanzienlijk gaat upgraden. Dus uh, ik wil dat het nog een keer met nadruk stellen... ...dat de CDA er op die manier zo in zit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Hen. Ja, ik wil eigenlijk nog even benadrukken... ...dat hetgene wat ik net uh, gezegd heb... ...dat het eigenlijk al aan het optreden is. Hè? We koppelen alles aan alles... En zo gebeurt er gewoon helemaal niets. En het woord verzanden, dat komt eigenlijk steeds meer nadrukkelijker boven. We moeten dat gewoon niet doen. We moeten, wat ik net zei, een bepaald traject volgen. En in dat traject moeten we problemen oplossen. En die problemen los je op door middel van kaders te stellen. En als je alles aan alles koppelt, ja, dan gebeurt er gewoon helemaal niets. En dat weten we toch al 50 jaar. Ja. Dank u wel, meneer Klein. Goedemorgen, Chalik. Behoefte aan reactie in tweede termijn? Ik gok ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Cohen, als u dat soort dingen zegt, vind ik jammer dat u niet meer onderdeel bent van de OPZ. Want ik herken dat heel goed. Uh, wat u aangeeft, uh, het betekent in zo'n proces, omdat het wat ongebruikelijk is, dat je ook op wat... ...vragen komt die je wat anders benadert. Mevrouw van der Plas, uh, in antwoord op de vraag van meneer Kramer... ...ja, er is nu afgesproken met de initiatiefnemers, met de architecten... ...dat het moment van de presentatie aan de raad, dat was het definitieve moment. Het definitieve moment met betrekking tot uh, het presenteren van die plannen, van dat moment in de inspraak. Wat niet wegneemt, mevrouw Van der Plas, op het moment dat er een keuze wordt gemaakt... voor een van de plannen, natuurlijk doorontwikkeld gaat worden. Wat niet wegneemt, dat er uit de inspraak dingen naar voren kunnen komen waarvan wij als college denken. nou Dat zijn hele goede ideeën, de architecten dat ook denken. Ja, maar Het gaat om het moment van presenteren in de inspraak brengen. Daar is even een stop gezet, presentatie aan de raad, dat is het moment. Ja, meneer Kramer, u zult begrijpen dat ik iets anders denk over uh, de route die we nu volgen. Uh, wat betreft uh, uw uitspraak of uw verzoek van kunt u rekening houden bij eventuele winstneming met betrekking tot de grondexploitatie. Ja, die hou ik hooguit in gedachten, maar ik kan daar geen toezegging over doen. Dank u wel, mevrouw Tjallek. Volgens mij hebben we voldoende gezegd en kunnen we tot besluitvorming overgaan. Er is een mondeling abonnement. Voorzitter, zou ik nog één ding mogen. Uh, ik heb juist ook gevraagd naar een toezegging op het feit over een inspraak. Uh, dat dat proces vooraf even naar de raad uh, kan komen. Dat zou ik nog wel graag om enigszins nog een beetje. U doelt ook iets op het participatietraject ja, en vooraf de, even kan zien. de vraagstellingen daarin, ja. meneer Kramer. Ja, ik dacht dat mevrouw. Tjallick daar iets over gezegd had, maar mevrouw Tjallick. Wilt u het even duiden? Um, ja, ik heb gezegd met een plan van aanpak, en zeker gekoppeld aan de criteria. Ik moet even kijken, uh, is het voor u voorwaardelijk dat het in de Raad komt, of kan het ook alleen in de commissie? Ter informatie is voldoende. Ter informatie is voldoende. Ja, dat heb ik toegezegd, dat krijgt u zeker. Goed. Dan gaan we naar de besluitvorming definitief. Uh, er is een mondeling abonnement. Ik moet even zoeken naar de tekst. En dat is bij het besluit punt 2 eerste bullet. Daar wordt mondeling voorgesteld. De tekst als volgt en ik doe het totaal. Indien voor de uitvoering van deze plannen noodzakelijk het laten vervallen van de thans aanwezige openbare parkeerplaatsen op het Watertorenplein. De andere bullets blijven ongewijzigd. Mevrouw van der Veld? Alleen het in te stemmen zou dan achter uh, indien voor de uitvoering van de plannen noodzakelijk moeten komen. Want ze hebben een hele okay. rare zin. Uh, u wilt hem voor in te stemmen met. Ja. Ik had hem één bullet lager gezet. Uh, het maakt mij niet uit. Wat wilt u raad? Dan krijg je zo'n rare zin. Maar even, het enige verschil is dat materieel gezien, ik dacht in het debat net dat u zei, ik beperk hem tot de parkeerlocaties en de andere niet. Daarom had ik hem gekoppeld. Ik wil de zin wel even herformuleren. Nee, nee, maar daar, daar koppel ik hem ook aan, hoor. Ja. Maar dan wordt het inderdaad indien voor de uitvoering van de plannen noodzakelijk in te stemmen met het vervallen van de thans. Uh, men heeft een ander effect, uh, mevrouw Van der Veld. Oh, nou, dan, dan, dan maar een rare zin. Dus dan blijft twee staan in te, staan, in te stemmen met... en dan vervolgens... Indien... indien voor de uitvoering van deze plannen noodzakelijk... het laten vervallen ja. van de thans aanwezig... en de andere twee boelens blijven staan. Kan ook. Ja? Uh, meneer de voorzitter, mag ik wat opmerken? Mevrouw Tjallik. Ik hoor nu zeggen... Indien voor de uitvoering van één van, een van, deze, van de plannen deze plannen noodzakelijk. Ja. Ik weet al dat voor de uitvoering van alle drie de plannen het noodzakelijk ja, is. Ja, maar, maar het ging om de koppeling aan deze drie plannen. Ja, maar het gaat ze niet om. Het gaat mij erom. ...dat het alleen die onttrekking is van die parkeerplekken... ...op het moment dat één van deze plannen tot ontwikkeling komt. Dus daarom moet dat er wel zo expliciet bij. Exact. Het besluit van de Raad is gekoppeld op dit punt aan deze drie plannen. Op dit moment wel. Mocht dat een vierde zijn, dan is dat weer... Opnieuw ter discussie. Zo begrijp ik hem. Het gaat mij erom... Als je wil ontwikkelen op, op het Watertorenplein... ...zul je niet anders kunnen dan die parkeerplaatsen moeten laten verdwijnen. Dat besef ik. Maar op voorhand te laten verdwijnen zonder dat er een plan aanwezig is... ...dat lijkt mij te vroeg. Daar gaat het om. Nou, voorzitter, zou ik het misschien nog ingewikkelder mogen maken? Liever niet, meneer Kramer. <laughs> um, kijk, er staat hier openbare parkeerplaatsen... Maar feitelijk worden ze nu privé of privaat uh, geëxporteerd. Dus ja, ik denk dat het voor mevrouw van der Veld eigenlijk niet uitmaakt wat er nu staat dan. En uw suggestie meneer Kramer is om het woord openbare tussen haakjes te zetten? Kijk, als, als, als die hele zin eruit gaat en we gaan gewoon de, de, de, de ronde in... nu met het procesvoorstel voor, uh, voor de inspraak, dan, dan, dan is het ook akkoord. Ik zou niet op dit moment nu al willen toestemmen met het laten vervallen van die parkeerplaatsen. Nee, nee, dat, is, dat heb ik dat, u ook duidelijk dat, gemaakt waarom? Precies, dat heeft u ook duidelijk gemaakt, meneer Kramer. Nee, me, me, dames en heren, ik wil geen nieuw debat. Uh, ik waardeer uw meedenken. En ik was net even aan het zoeken met mevrouw van der Veld... Uh, ...om te duiden de essentie van de discussie op dit onderdeel. En er zijn een aantal suggesties, maar in essentie gaat het erom... Eh, ...dat was ook de zorg van mevrouw van der Veld en daar sloeg ook de portefeuillehouder op aan... Eh, ...dat als er wordt ontwikkeld op het Watertorenplein... ...dan mogen de openbare tussenhaakjes parkeerplaatsen daar vervallen. Dat is volgens mij de essentie. Ja. En dan zou de tekst mogen zijn, de eerste bullet alleen. Ja, maar ik probeer hem even te herhalen. Als, in te stemmen met, en dan de eerste bullet. Als er wordt ontwikkeld volgens dit voorstel op het Watertorenplein... In, eh, ...mogen de aanwezige parkeerplaatsen en dan openbaar tussen haakjes vervallen. Dat is dan de tekst. Ja? Okay. Heeft de grafier meegeschreven met deze tekst? Ja. Goed. Hij staat ook op de band. Dit is een abonnement. Ik breng hem maar even, doe maar even heel formeel deze keer. Ik breng eerst dit mondelinge abonnement in stemming. Wie is voor dit abonnement? Bij handopsteken graag voor zijn. De fracties van OPZ voor zover aanwezig, GBZ voor zover aanwezig, de Partij van de Arbeid, het CDA en D66. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de VVD. Daarmee is het voorstel gewijzigd. Ik breng het gewijzelde voorstel bij handopsteken in stemming. Wie is voor het gewijzelde voorstel? Bij handopsteken. Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, GBZ voor zover aanwezig, Oudere Partij voor zover aanwezig, D66 en het CDA. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de VVD, daarmee is het voorstel aangenomen. Voorzitter, graag een stemverklaring. Kort stemverklaring, meneer Kraat. Um, wij zijn absoluut niet tegen de ontwikkelingen op het uh, Watertorenplein. Um, wij vinden alleen het proces dat op dit moment wordt gestart, uh, zeker ook het laten vervallen van die parkeerplekken. Um, ja, vinden we te vroeg, um, zeker ook gelet op verdere ontwikkelingen... ook elders in het middenboulevardgebied. En daarom stemmen we op dit punt uh, tegen. Maar we zien met uh, ja, veel belangstelling uh, ja, de, de komende tijd tegemoet. Dank u wel voor deze gezonde, goede, optimistische boodschap naar voren. Het volgende agendapunt 6, initiatief raadsvoorstel. Um, dat is een initiatief vanuit de raad. Wie van de raad duidt het een voorstel heeft u, ik denk dat het verstandig is gelet op het feit dat het staat of valt met een beroepstermijn dat het even kort wordt ingeleid omdat er ook geen commissiebehandeling is geweest en veel luisteraars thuis het ook niet hebben kunnen lezen wie van u Ik kijk rond. Ja. Meneer, Hermsen. meneer Hermsen is bereid het toe te lichten. Of was dat niet de bedoeling, meneer Hermsen? Uh, nee, dat was niet nee, de bedoeling. Excuses. excuses, niet om het voorstel in te lichten, maar nee. om er wat over te zeggen, als dat ja. mag. Maar... Ja. Nee, maar ik wil eerst even een korte toelichting... Wilt u dat ik het kort duid? Meneer Metters. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik uh, wil het uh, uh, als een van de fractievoorzitters aanduiden. Uh, ja. Wij zijn, wij zijn uh, al eerder uh, met elkaar hierover in gesprek geweest. En er ligt nu ons vervolg van het feit dat er een uitspraak gedaan is door de rechtbank... Uh, ...het initiatief raadsvoorstel om hoge beroep in te stellen... Tegen die uitspraak van de rechtbank op 17 februari 2016. Uh, en dan is het besluit om ook uh, bij voorlopige voorziening aan te vragen om de uitspraak te schorsen. Dat is het tweede deel uh, ervan. Het eerste de deel zal beroep instellen. En het derde deel is, zoals eerder ook gebeurd is, de heer Binnerts. Uh, ...die namens uh, ons optreedt als gemachtigde van de Raad... Uh, ...dat 1 uh, en 2 uit te laten voeren. Het heeft te maken met het principe... ...wat we meerdere keren als fractievoorzitters uitgesproken hebben... ...dat uh, wij zien het als een bevoegdheid van de Raad... ...om uh, uh, die ruimte niet te laten bebouwen. En we willen daar een principiële uitspraak over in hoger beroep. Dat is de motivatie om dit te doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Iemand behoeft ineens in een termijn aan debat? Meneer Hermsen, u heeft het woord. Ja, dit is een, een raadsbesluit waar ik toen de tijd niet bij, bij aanwezig was. Uh, in principe vind ik dat... Uh, en dat heeft mijn uh, fractievoorzitter ook ondertekend... dat we daarvoor moeten instemmen. Uh, juist om het feit dat uh, uh, we niet vinden... dat een rechter in de schoenen van de raad moet staan. Dat gezegd hebbende vind ik persoonlijk... En daarmee komt dan ook mijn stemverklaring te vervallen. Dat dit al speelt vanaf 2008. Als op het moment dat een rechter aangeeft en in een structuurvisie staat dat er gebouwd mag worden. En wij dan als raad zeggen dat dat niet mag. En dat ongrond wordt verklaard door een rechter. En dat dus al acht jaar loopt, hier niemand beter voor wordt. Niet in de publiciteit, niet voor de bewoners. En niet voor degene die over het kabel gaat. En daar wil ik het graag bij laten. Ik denk niet dat dat positief kan uitvallen voor ieder van ons. Niemand wint hiermee. Dus eigenlijk zal mijn eerste instantie ook mijn voorstel zijn om dan eruit te stappen. Uit het hele traject. Maar zoals ik al zei, in principe vind ik niet dat de rechter in de schoenen van de raad mag staan. Dank u wel. Iemand anders nog behoefte? Goed. Dit is een initiatiefvoorstel van de raad. Dat betekent dat in beginsel, tenzij u zegt, ik wil het college vragen, daar een mening over te geven, dat niet doen. Ja? Goed. Dan resteert, meneer Kramer. Ja, voorzitter, er is nog iets wat me opviel. Een mededeling die we hebben gekregen vooraf uh, aan behandeling. Dat u na afloop met een reactie zou komen of iets in die trant. En ik vraag me eigenlijk af waarom dat niet vooraf nee. kan. Nee. nee. Nee, heeft een andere achtergrond. ...heeft niet uh, met dit besluit specie... nou, ...heeft een andere achtergrond, meer zeg ik er ook niet over. Um, iemand anders nog? Niet? Dan gaan wij tot stemming over van dit raadsvoorstel... ...zoals geduid in eerste instantie. Bij hand opsteken, wie is voor dit besluit... ...tot het instellen van beroep. Ik constateer dat allen voor zijn voor zover aanwezig. Daarmee is het besluit aangenomen... En ga ik door met agenda punt 7. En dat is de lijst van ingekomen post en de wijze van afdoening. Heeft dat uw instemming de wijze van afdoening? Ik constateer meneer Tone. Uh, ja voorzitter, um, ik wil het over twee uh, zaken hebben. Eén is uh, 2016-017, subsidie Vogelhospitaal. In de commissie hebben we het erover gehad. En toen heb ik verzocht aan de, het college mee te nemen bij de voorjaarsnota. En dat lijkt nu niet te gaan gebeuren met uh, de formulering zoals hier nu staat. Tenzij u zowel het een als het ander gaat doen. Dus als u het afdoet, maar wel meeneemt bij de voorjaarsnota... Uh, als uh, uh, punt aan de raad voor te leggen, dan ben ik het er mee eens. Maar anders niet. Uh, om het deze wijze af te doen. En de andere is de brief van mevrouw Mok... waarin aandacht wordt gevraagd voor het aantal woningen dat bestemd is voor senioren... Ook daarvan zegt u de brief ligt van het van college af te doen en de raad te informeren. Uh, ik vind dat die brief besproken moet worden in een commissie. Ik begin even met de laatste, maar ik vraag even de griffier of dat is afgestemd met mevrouw Mok, wellicht. Ik kan het antwoord van het antwoord doen? Dan de Dan uh, laat ik even aan de raad uh, even kort uh, duiden van uh, wilt u het terug in de commissie? Want dan gaan wij. Als Griffie in contact met mevrouw Mok om dat te gaan behandelen, of zegt u op deze wijze afdoen? Want dat is eigenlijk het voorstel wat meneer Tonen doet. Meneer De Kruidsberg. Goede zaak om dat in de commissie uh, aan de orde te stellen wat betreft het uh, oudere Goed, ik ga hem even per fractie langs. VVD. Akkoord. Met commissie. Ja, D66. Ja, akkoord. Openzet. Akkoord. Akkoord. Goed. Gaat die terug naar de commissie? Dan gaat de agenda-commissie daarvoor een plaatsing verzorgen. En de eerste vraag, meneer Tonen. Ja, uh, we gaan niet op de inhoud in, want dat was eigenlijk uw vraag en ik ken u inmiddels een beetje. Nee, uh, maar nee ik, ik vraag ik, niet om de inhoud. Ik vraag of uh, het college datgene wat in de commissie besproken is uh, ook, ook doet, wat gevraagd is dat het college ook doet. Wat anders ben ik het niet eens met de afdoeningen. Dat is namelijk bij de voorjaarsnoten te komen met een, met een verhaal hierover. En wat volgens mij had de heer Blijfstra toegezegd. En dan kan, dan kan dit zo niet, niet uh, afgedaan worden. En mijn vraag is, want dat is het dilemma erachter... als deze instelling een subsidie heeft aangevraagd... hebben we daar een verordening voor. <lacht> daar wijs ik u alleen op. En die verordening worden wij geacht te volgen. Dus ik zou u de suggestie willen meegeven dat het college daar even naar gaat kijken. Want we hebben met z'n allen werkafspraken gemaakt en dat lijkt me ook handig om die te volgen. En als daar nou onverhoeds dingen uit naar voren komen die in de achterde discussie van de commissie zijn geweest, dat de portefeuillehouder daar letheid heeft om daar in de commissie met u op terug te komen. Maar dat betekent dat wat hier staat blijft staan. Goed. Omdat ik... Wat ik zei, tenzij het eens wel als het ander gebeurt. Goed. Dit blijft staan. Um, op de brief van mevrouw Mokna stellen we dan de besluitenlijst aldus vast. Dank u wel. Ik heb behoefte aan een vraag. Ik schors. Mevrouw Czalek. Ik wil u iets vragen. Wilt u mij iets vragen? Nou, dat wordt spannend. <lacht> Als gast van ja, de raad, stelt u de vraag. Schorsen. Wilt u mij eens vragen als voorzitter van de raad of als collegevoorzitter? Collegevoorzitter, laat ik het zo noemen. Dan doet u een schorsingsverzoek. Schorsing, halve minuut weer. Dan uh, heel kort, één minuut, schors ik. En wel thuis wens. Dank u wel. En de leden van de raad verzoek ik even te blijven zitten. Dank u wel. Yo!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 Thank you.